De twee mensen die vanmiddag dood werden gevonden in een tentje in Neden in Gelderland... zijn een man van 60 en een vrouw van 54 uit Hilversum. De echtpaar verbleef met een motorgezelschap op de camping. De politie kreeg halverwege de middag een melding... dat een man en een vrouw in een tentje onwel waren geworden. De twee zijn omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De koolmonoxide kwam uit hun kooktoestel... dat ze gebruikten om de tent warm te maken. Er werd een traumahelikopter ingezet. en hulpdiensten probeerden de slachtoffers te reanimeren, maar dat mocht niet baten.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 De Turkse premier Erdogan heeft scherpe kritiek geuit op de VN-veiligheidsraad. Erdogan zegt dat er zich een menselijke tragedie afspeelt in Syrië. En de VN-veiligheidsraad is er volgens hem in twintig maanden niet ingeslaagd... om de juiste stappen te nemen om het probleem op te lossen. Er bestaat een houding die de Syrische president Assad groen licht geeft... om elke dag tientallen tot honderden mensen te vermoorden, zegt de Turkse premier.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 In het zuidoosten blijft het overwegend droog... en het wordt niet warmer dan 12 à 13 graden. De dagen daarna blijft het overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt de komende week licht naar ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Es wird tijd für mich zu gehen.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 Zou Herman van Rompuy nou ook nog de Nobelprijs voor de literatuur krijgen voor zijn haiku's? Een hele goede avond en welkom bij het Oog op zaterdag. Een uitzending gewijd aan Belgen, bonbons en begrafenissen in Portugal. Want breekt de revolutie uit in België? Morgen zijn burgemeesters en gemeenteraadsverkiezingen... en alle ogen zijn gericht op Antwerpen... waar Flamingantenleider Bart de Wever zich burgemeesterskandidaat heeft gesteld. Is hij uit op splitsing van het land? We kijken naar de stemming ten zuiden van Wies Wezel. De Portugezen moeten hun begrafenissen voortaan zelf betalen. Daar kregen ze tot nu toe overheidssubsidie voor... maar die wordt afgeschaft vanwege de bezuinigingen die Brussel nodig vindt. Het Tropenmuseum in Amsterdam staat de komende week in het teken van de chocolade. En dat gebeurt op een heuse chocoladetop. Mmm, het smelt op de tong. Het blad Guitar World heeft de beste gitarist van de wereld uitgekozen. Eddie Van Halen van hardrockgroep Van Halen. Laat hij nou in Nijmegen geboren zijn... En ook de muziek staat vanavond in het teken van de Zuiderburen. U hoort de keus van onder meer Tom Barman van Dees... en Stef Camille Karlens van de Cita Swoon Group. U kunt de uitzending trouwens ook zien op de site van Radio 1. Dat is radio1.nl. En dan ga ik nu maar eens het uh, nieuwsoverzicht voorlezen. Zaterdag 13 oktober. De georganiseerde misdaad heeft nog altijd weinig te vrezen... van politie en justitie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van twee nog geheime rapporten die het in handen heeft. Van alle criminele samenwerkingsverbanden die politie en OM in beeld hebben, kan slechts een te klein deel worden aangepakt. De slagkracht van politie en OM is in 2011 verder onder druk komen te staan. Met andere woorden, politie en justitie hebben te weinig capaciteit om criminele organisaties goed aan te pakken. Zo heeft het Openbaar Ministerie niet genoeg mensen... om diepgravend onderzoek te doen. Als je denkt aan grote fraudezaken, denk aan een klimopzaak... dan moet je diepgravend zoeken naar de vraag... wat is hier eigenlijk aan de hand? Dat kan soms jaren duren. Dat geeft dus een spanning. Voor een deel heeft dat te maken met politieke keuzes. Volgens advocaat Gerard Spong wordt er in Den Haag... te vaak van speerpunt gewisseld. Het OM moet steeds vaker een rechtspolitieke keuze maken. Terwijl eigenlijk het OM-ministerie... Uh, die keuze niet zou hoeven te maken. Want ze moeten natuurlijk alles vervolgen wat zeg maar, vervolgbaar zou zijn. Zeker twee mensen zijn overleden na het eten van zalm... die was besmet met salmonella. Duizenden mensen zijn er ziek van geworden. Voor kwetsbare groepen kan een besmetting fataal zijn. Bijvoorbeeld voor kinderen en voor ouderen... die toch al kampen met andere aandoeningen. Dan kun je bijvoorbeeld snel uitdrogen eh, door zo'n eh, darminfectie. Of eh, die bacterie kan in je bloed komen. Nou, dat zijn complicaties die eigenlijk zeldzaam zijn, maar die wel eh, soms ook levensbedreigend kunnen zijn. Op de algemene begraafplaats van Barendrecht zijn zeker veertig graven vernield. De daders hebben grafstenen en ornamenten omvergetrapt tot afgrijzen van de nabestaanden. Als je dan hier komt, dan weet je eigenlijk niet hoe je moet reageren, want... Dit is zoiets wat je zo moeilijk voor kan stellen. Uh, dit gebeurt in Nederland. Het is verschrikkelijk. Kees Vendrik van de Nederlandse Rekenkamer gaat samen met andere rekenwonders... Griekenland helpen met het op orde brengen van zijn overheidsfinanciën. Als zij met hun onderzoek de boel opjagen... Uh, af en toe ook corruptie weten aan te pakken... dan zou het vertrouwen van de Griekse burger en de Griekse overheid daarmee gediend zijn en dan een opmerkelijke vondst van een wandelaar op een strand in Florida. It was round in the sand. I just gave him a kick and it looked at me I said, wait a minute, this is an eyeball. Een oog dat zo groot is als een softball. Maar welk dier heeft zulke grote ogen? Een reuzeinktvis? I said, well, that does not really look like a squid. So I did a little hunting and I came up with that. And that is a broadbill swordfish. Nou ja, wat het ook geweest is, de vinder zou maar twee woorden hebben uitgebracht als hij oog in oog met het hele beest had gestaan. Mama minge. dat was nieuws vandaag op radio en tv. En zoals gezegd, de muziek vanavond staat in het teken van België. Want morgen zijn daar burgemeesters en gemeenteraadsverkiezingen. En het gaat meer om het landsbelang dan om het lokale belang. Want Bart Wever, met zijn nieuw Vlaamse alliantie, de NVA, streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Tom Barman zanger van de band Deus, Goedenavond. Goedenavond. In 2006, meneer Barman, was u nauw betrokken... bij het organiseren van concerten voor de democratie in België... en tegen het Vlaams Belang destijds. Is er weer ja. reden om concerten te organiseren? Dat vind ik niet echt. Uh, dat was een hele emotionele tijd. Uh, Antwerpen was al twintig jaar uh, een beetje in de, in de greep gehouden... van uh, eigenlijk een partij die naar mijn bescheiden mening, maar vooral naar mijn gevoel... Uh, veel, ...veel te groot was. En uh, uh, ik begreep dat, ik snapte dat niet goed. Dus ik vond dat ik met de groep, dus uh, Deus in die tijd, uh, ja, gewoon uh, iets moest doen. En, en dat, dat is van een lokaal uh, initiatief tot een nationaal initiatief gegroeid in de tijd. En um, dat was dat, dat was toen. En nu is de situatie anders, vind ik. Vlaams Belang is een beetje op zijn retour nu, maar het gaat nu tussen een socialistische kandidaat en Bart de Wever in Antwerpen, de voorman van de ja, Vlaamse separatisten. Daar bent u niet zo bang voor? Nee, want ik weet niet of dat ze wel zo separatistisch zijn als men het wil doen uitgaan. En ik... Nee, bang heb ik daar niet voor. Uh, uh, nee. Wat is, wat is de sfeer rond deze verkiezingen? Ja, het, het wordt natuurlijk zoals een goede ouderwetse boxmatch En uh, dat komt ook de, de media goed uit. Wordt het uh, van één man tot een andere man uh, gebracht. Er zijn natuurlijk nog andere partijen die er dan onder lijden. En die veel minder aandacht krijgen. En uh, <coughs> hun boodschap niet kwijt geraken. Maar uh, de sfeer over het algemeen is, is, uh, is heel wat minder gespannen dan zes jaar geleden. en uh, Voor de rest, ja... Uh, er wordt natuurlijk wel over gesproken ofzo, maar, maar ik, ik heb niet de indruk dat, dat, dat, er, hier, dat er hier dezelfde, dezelfde ja, dingen van afhangen als, als zes jaar geleden. Antwerpen blijft een open stad, dat is de hoop. Welke muziek past daar het best bij bij deze campagne? Ik dacht iets heel moois te pakken en iets positiefs en iets dat, dat eerder in plaats van uh, de boel oprijdt. Uh, dacht ik net iets heel uh, iets bezinnends te pakken en een prachtige versie van Willie Nelson van het nummer van Daniel Lanois dat uh, de Maker heet. Dus kwam een prachtig je niet in, in uh, a Run a Twisted Mile. My arms are wide open. En uh, voilà. Ik dacht: van, waarom niet dat mooie stuk muziek uh, en is, aan te vragen? En is er geen Belgische of Vlaamse muziek die dat optimisme <laughs> uitdrukt? <laughs> Goed, ongetwijfeld, maar ik kon zo niet direct op iets komen. Dan wordt het Billy Nelson. Oké. Okay. Dank u wel. Tot Barno. Ja, ja, dangerously I can't work the fields of Abraham and turn my head away I'm not strange. Oh, a star. die Nelson was dat, de kerst van Tom Parman van Dees. Portugal houdt zich netjes aan de voorwaarden van de Europese trojka... en de regering komt komende week met nieuwe bezuinigingen. De begroting voor 2013 wordt dan gepubliceerd. Alleen op die bezuinigingen zitten de Portugezen nou bepaald niet te wachten. Correspondent José da Silva, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik zag op de televisie dat in veel steden mensen de straat op zijn gegaan... om alvast te protesteren. Hoe omvangrijk is dat? Nou, het zijn vrij grote protesten, weliswaar niet zo groot als die van een paar weken geleden, waar meer dan 100.000 mensen op zijn afgekomen. Maar desalniettemin, niet te minnen, het waren vele, vele duizenden mensen op straat in twintig uh, steden in Portugal. De grootste protesten waren uiteraard in de hoofdstad Lissabon en in de noordelijke stad uh, Porto. Oh. Nou, daar was iedereen zo'n beetje iedereen bij aanwezig. Uh, werknemers, uh, gepensioneerden, werklozen, dat zijn allemaal mensen die getroffen worden door deze harde bezuinigingen van de regering. Maar voor het eerst was er ook een grote protestactie van de Portugese kunstenaars, de kunstwereld... ...omdat nou ja, Portugal is nou niet een land waar de subsidies voor kunstenaars nou, groot zijn. Ik zou bijna zeggen, er wordt maar heel weinig geld gegeven aan de kunstsector in Portugal. Nou, en dat geld wil de Portugese, nu, de Portugese regering nu nog eens flink in, in gaan bezuinigen. Nou, dat pikken ze niet, want dat betekent dat veel culturele instellingen in Portugal de deuren moeten sluiten. Dus het, was, het waren grote protesten. Deze keer ook. Waarvoor is men nog meer bang qua maatregelen die in die nieuwe begroting komen te staan? Nou ja, kijk, die, die maatregelen die zijn desastreus, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ik kan er geen andere woord voor bedenken, want in feite houdt het in dat de Portugezen die al zo weinig verdienen, de gemiddelde lonen hier zijn 800 à 900 euro netto per maand, terwijl het levensstandaard, het levensniveau in Portugal vrij hoog is. Nou, de regering wil door die bezuinigingen nog meer geld gaan afpakken van de, de, de werkende Portugezen. Niet alleen de werkende Portugezen, zelfs degenen die een uitkering krijgen op dit moment, de enorme lege werkloosheid. Portugal, moet, uh, moet uh, geld gaan inleveren. En mensen zeggen, we kunnen dat gewoon niet meer aan. Hè. We verdienen al zo weinig. Uh, en nu gaan we nog meer belastingen betalen. Het is wat de regering nu wil. De inkomstenbelasting gaat over de hele linie gaat omhoog. Met name de, de middenklasse wordt zwaar getroffen. Uh, de, de bedrijven, de belasting voor bedrijven gaat om, ook omhoog. Terwijl de bedrijven in Portugal het heel moeilijk hebben. Honderden bedrijven gaan per maand uh, de, over de kop hier in Portugal. Terwijl er eens bedrijven bij, uh, bij komen. Dus dat houdt in dat er werkloosheid in Portugal... Portugal torenhoog aan het worden is. 16% op dit moment. Maar. naar alle waarschijnlijkheid binnen een paar maanden. gaat het. zeer makkelijk naar de 20%. Dus het is onhoudbaar voor Portugal. deze nieuwe bezuinigingen, zeggen de mensen. Is het waar dat ook. de overheidssubsidie op begrafenissen wordt geschrapt? Dat is zoiets krankzinnigs, iets krankzinnigs voor Portugal. Nou ja, in Portugal wonen heel veel arme mensen, of mensen met een heel laag inkomen. Dat, dat uh, ligt voor de hand. Als je het hele verhaal over Portugal hoort, dan ga je er al bijna vanuit dat uh, de armoede in Portugal welig uh, tiert. Nou, de, de regering in het verleden heeft gezegd, van, nou, we geven een, een, kleine, uh, een klein bedrag voor als die mensen overlijden, dat, dat tenminste de familieleden de, de begrafenis kunnen betalen. Maar nu zelfs gaan ze op uh, die, dat kleine subsidie... of dat kleine bedrag wat zij geven voor begrafenissen... gaan ze flink opkorten. Nou, ik heb iemand horen zeggen hier op televisie... dat is een beetje cynisch bedoeld uiteraard... dat er van die low-cost begrafenisondernemers gaan komen in Portugal. Maar vraag mij niet hoe zo'n begrafenis eruit gaat zien. Wij horen hier in Nederland de hele tijd van Griekenland zit in de problemen... en Spanje ook wel, maar met Portugal gaat het eigenlijk wel goed. Klopt dat dan helemaal niet? Ja, dat is... ...die je dan hoort, hè? Want, uh, en dat klopt voor een deel uiteraard ook... Hè? ...Portugal houdt zich netjes aan de afspraken die ze hebben gemaakt... ...met de trojken en de geldschieters van de 78 miljard, miljard euro... ...die ze in Portugal hebben gegeven... ...zouden zich netjes aan die afspraken... ...ze doen precies wat er in die afspraken staat... Hè? ...ze zijn de goede leerling van onderwijzeres Angela Merkel zou ik bijna zeggen... ...terwijl uh, Griekenland de, de slechte leerling van de klas is... ...Portugezen houden zich dus netjes aan die afspraken... ...maar ja, je kan je wel netjes aan de afspraken houden... ...maar als de economie niet groeit... En de economie is ingestort, dus er komt geen geld in de staatskas als gevolg daarvan. De werkloosheid stijgt enorm. Dus dat betekent dus dat die, die, die werklozen geen geld brengen in de staatskas. Er wordt niets geconsumeerd, omdat ja, de bevolking heeft weinig geld. En zal in de toekomst nog minder geld hebben. Dus ze gaan niet uitgeven, ze geven niet uit. Dus er wordt, op die manier komt er ook minder geld in de staatskas. Dan kun je nog veel gaan bezuinigen, kun je ook de beste leerling van de klas zijn. Maar uiteindelijk ja, kom je niet verder, omdat de economie ingestort is. Dit is geen gewoon verslag meer, dit is een noodkreet. Dank je wel, da Silva. Graag gedaan. En dan terug naar de muziek van de Zuiderburen. In Berghem, onder de rook van Antwerpen, woont Tom Nagels, schrijver... en columnist in Dagblad De Standaard. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Tom, we gaan het zo meteen uh, met Carl Huijbrechts en jou... uitgebreid over de gemeenteraadsverkiezingen in België... en de opkomst van Bart de Wever hebben. Maar eerst even, welke muziek past daar het best bij... Goh, ik heb gekozen voor een wat ironisch liedje, een al een heel oud liedje van Raymond van het Groenwoud, Vlaanderen boven, waarin hij op een heel ironiserende manier, maar toch liefdevolle manier, de deelstaat Vlaanderen bezingt. Als ze met is, waar een kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat. Waar de purperen heibloed en het gat en het zwart fruit waar we nauwelijks Nederlands praat. Waar een diploma geen zin heeft en de koning ook al niet, waar de mij mijn in defileert. Waar het volle goed baks is en een vest de kracht is, van mijn vader aan de dokters Dat ze belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar de volgen sluiten. Vlaanderen op land, bij het Noordzeestrand. Waar de kleuren bij schijs is, een schroef nog wat is. Waar de rijkswacht goed functioneert. Waar een pik en houwelen zich een pintje te velen. Zoals het been door die geeft. Waar de geest om zijn haal is, AWWWK is waar men ergens zo dadig prijst. Waar de gier op paraat staat, de vrouw aan de waard staat, de camera had graag, had de premier nogal vaag, maar de vakantie naar Spanje wijst. Ja, die van bij de waterenzooi het meisje in het hooi, de Vlaamse romantiek Vlaanderen boven Waar we een bier nog gast over Waar de mensen belangrijk zijn En de mensen omvangrijk zijn Vlaanderen buiten Waar ik de heer nog zag spuiten Vlaanderen van het goede bouwt de keus van standaard columnist Tom Nagels, en daar praat ik nu mee door over de gemeenteraadsverkiezingen morgen in België, uh, Tom. Het zijn lokale verkiezingen, maar ja, het lijkt alsof het om de nationale politiek gaat, alsof de toekomst van België ervan afhangt. Hoe komt dat? Dat uh, komt omdat de uh, N-VA daar ook de inzet van de verkiezingen van gemaakt heeft. De N-VA is een uh... Betrekkelijk nieuwe partij, niet zo heel nieuw, maar toch voor deze gemeenteraadsverkiezingen is het voor hen een heel erg belangrijke stembusslag, omdat zij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kwamen ze nog niet zelfstandig op, bestonden ze nog niet zo lang, waren ze nog heel klein. Uh, nu zijn ze een heel grote partij ondertussen. Ze uh, hebben de federale verkiezingen en Vlaamse verkiezingen heel goede resultaten behaald. Ze zouden dat heel graag opnieuw doen, maar de unique selling proposition van de N-VA is uh, ja, zij staan voor, voor de afscheiding van Vlaanderen. Het uh, is een separatistische partij. Dat is een politiek punt waar je op lokaal vlak niet zo heel veel mee bent. Hè. In de Antwerpse verkiezingen of de Schotense verkiezingen kan je niet veel doen met te zeggen van ja, wij zijn voor onafhankelijk Vlaanderen. Want ja, je stemt gewoon voor de gemeenteraad van Antwerpen. Uh, maar ze hebben dat handig zo gedraaid dat, dat ze zeggen van ja, als, je, als nu heel veel Vlamingen... Op, hun, op gemeentelijk niveau voor ons stemmen, dan zijn wij lokaal verankerd. Hè? Dan zijn wij een belangrijke Vlaamse partij. En dan moet men opnieuw op dat federale niveau in Brussel, dat Belgische niveau, rekening met ons houden. Mm. Want nu houdt men eigenlijk nog onvoldoende rekening met ons. Dus eigenlijk maakt men van een zwakte een sterkte. De, de zwakte van de N-VA is dat zij op lokaal vlak nog niet zo sterk zijn en ook niet zo'n heel... Sterke visie hebben. Maar dat uh, men draait het om en zegt van: als je nu op lokaal vlak voor ons stemt, dan gaan ze federaal naar ons luisteren. Om even een idee te geven van wat dat voor partij is, de NVA een uh, fragment van gisteravond een partijbijeenkomst van de n waar partijleider Bart de Wever het woord voerde, maar waar ook de draak werd gestoken met de huidige premier van België, de Baal, Elio Di Rupo. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat een waal eerste minister van Vlamingen kan zijn. Ja. Nog één nachtje slapen, beste vrienden. En dan is het zover. Morgen begint de verandering. Dank u wel. Ja, uh... Tom Nagels, hoe ja, hoe, hoe denkt de gemiddelde NVA-aanhanger over over Walen, over Franstaligen? Oh, ik zou dat uh, die animositeit tegenover Franstaligen als mensen niet overdrijven hoor. Uh, de, de meeste NVA'ers zijn zeer beschaafde, verstandige, lieve mensen die tegen Franstaligen als mensen of tegen het Frans als taal niet zo'n zo'n grote aversie hebben. Uh, de, de huidige voorzitter van het Vlaams parlement, uh, Jan Peumans, is een NVA en is een notoir, liefhebber van Wallonië, gaat daar heel graag wandelen, kent heel veel Walen. Uh, MVA probeert net een verschil te maken met haar meer extreme Vlaams-nationalistische broer of zus, het Vlaams Blok, door net uh, dat, dat, dat etnische, dat volksvijandige er weg te laten. Hè? Maar waarom uh, willen ze zich dan afscheiden van België? Maar in hun redenering uh, zitten we hier in België met uh, twee democratieën, zoals ze, ze dat noemen. Uh, zijn er eigenlijk... Uh, twee uh, publieke opinies bij elkaar gebracht het uh, is, is heel erg weinig nog dat uh, Vlaanderen en Wallonië met elkaar verbindt we hebben geen nationale kranten we hebben geen nationale publieke opinie en ook politiek stemmen we heel anders dat, dat klopt wel denk ik hè. Vlaanderen stemt doorgaans uh, rechtser Wallonië stemt traditioneel links, socialistisch. Uh, en dat maakt het natuurlijk uh, erg moeilijk om samen één land uh, te besturen. Mm -hmm. En in hun redenering zou het uh, veel makkelijker zijn, veel efficiënter, als die twee landsdelen onafhankelijk Krijsland. verder zouden gaan. En dan konden ze elk hun eigen beleid voeren. En dan konden de, de, de Franstaligen hun, hun linkseren, meer op Frankrijk gerichte beleid uh, voeren. En uh, konden de, de Vlamingen hun meer rechtse op Nederland uh, of, of Duitse leest geschoeide... Beleid voeren. Tom, ik kom zo bij je terug. Want aan de lijn is nu ook Carl Huybrechts, televisiepresentator, sportpresentator onder andere. Maar ook actief in de NVA. Wat, wat, wat doet u daarvoor, meneer Huybrechts? Ja, wat ik daarvoor doe. Um, ik heb de laatste jaren Bart de Wever uh, persoonlijk uh, vrij goed leren kennen. En uh, het is zo dat wij samen getraind hebben voor de 10 miles van Antwerpen. U weet wellicht, uh, u hebt hem ook op televisie gezien onlangs. Hij is uh, een slanker. Ja, hij is, hij is in 7 uh, maanden 60 kilo vermagerd en is ook gaan sporten. En wij hadden een uitdaging lopen, dus ik heb samen met hem de 10 miles van Antwerpen gelopen. Dat was op 22 april. En dus ja, als je samen gaat trainen en samen douchen en, en, en uh, samen een beetje uh, dieet, dan ja, dan, dan ontstaan er ook gesprekken over politiek ja. natuurlijk. En wij werden samen geregeld... Want dit lijkt meer op een uh, mannenvriendschap, maar u staat ook kandidaat waar, ja, ja. hè? Maar, ja, maar de, dus wij werden geregeld gesignaleerd samen in kranten en, en op uh, sites. En dus werd er gesuggereerd, Karel Hebrich zal opkomen voor de N-VA. En dat is eigenlijk een self-fulfilling prophecy geworden op een ja. bepaald moment. Ik heb maar een De Wever gevraagd, ja. zou dat eigenlijk een goed idee zijn? En toen heeft Bart gezegd, natuurlijk is dat een goed idee, want ik woon in Braschaat, waar Nederlanders thuis zijn zoals u weet. Jazeker. Een gemeente van bijna 40.000 inwoners. Van zijn onze met... belastingvluchtelingen. Ja, ja, fiscale vluchtelingen. Uh, maar uh, ja, N-VA Braschaat heeft mij met open armen ontvangen, omdat ze iemand met, met mijn expertise, ik werk namelijk al... 40 jaar uh, voor de Belgische omroepen. Ik ben ja. sportjournalist, maar ook ik werk voor allerlei andere manifestaties. zoals de Night of the Proms. Uh, en dus ik heb een vrij uitgebreide uh, vrienden- en kennissenkring. die van pas komt als lid van de gemeenteraad van Brazil. als ik, daar iets moet georganiseerd worden of iets moet geforceerd worden. Ik begrijp het. Dus vandaar. Laten we het even over Bart de Wever hebben. Tom Nagels. Schets Bart de Wever is, waarom is hij zo ongelooflijk populair op dit moment in Vlaanderen? Oeh, dat is moeilijk om te zeggen. Er zijn verschillende aspecten. Ik bedoel, Bart de Wever een, is een grappige man, is een, een, een atremmen man die, die in elk debat scherp uit de hoek kan komen. Maar is ook iemand die, die veel dossierkennis heeft, is dus een een, een toppoliticus. Er zijn veel toppolitici natuurlijk. Uh, dus waarom dat hij er nu zo, zo ver bovenuit steekt. Hij zit al uh, enkele jaren in een état de gras. Uh, die andere politici in Vlaanderen ook al wel hebben gehad. He, Guy Verhofstadt voor hem, Stief Stevaart voor hem. Hij uh, zit een beetje op die golf op dit moment. Maar uh, het is on, onmiskenbaar een, een, een politiek toptalent. Ja. Wat betekent uh, de persoon van Bart de Wever voor u, meneer Huijbrechts? Ja, om te beginnen is hij een goede kennis en een vriend. En ik heb hem vooral ook leren waarderen, eh, omdat hij... Ik eh, onderschrijf alles wat meneer Nagels zegt. Um, maar hij is ook buitengewoon eerlijk en, en rechtdoor. En bovendien is hij een, een, een filantroop. Hij kan geen onrecht verdragen. En dat is eigenlijk zijn, zijn drijfveer ook om, ja, om België en dan vooral Vlaanderen uit dat... De rare moeras te, te halen. Uh, en is er ook nog iets verkeerds aan Bart de Wever of helemaal niks eigenlijk? Well, volgens mij niet veel. Volgens mij niet veel. Zeker, uh, nee. Hij uh, he, he, he is, he is heel gezond. <laughs> ja, <laughs> Hij is een uitstekende <laughs> vader lopen. geworden. <laughs> Tom Nagels? <laughs> Hij is een uitstekende vader geworden. Dus ik, ik, uh, ik kan alleen maar meneer Nagels uh, bijtreden. Het is een, uh, een toppoliticus. Hij is zeer atrem, zeer geestig, zeer gevat. Geweldige dossierkennis. Hij kan gewoon uh, scherp uh, uit de hoek komen. Nee, en nee, is een dit is duidelijk, duidelijk. Die beter, ja. Niets beter. Niet standop. Tom Nagels, zie je ook schaduwzijde aan Bart de Wever? Ja, het grote, grote minpunt dat Bart de Wever tot dusver heeft laten zien... is dat hij na zijn grote overwinning uh, bij de federale verkiezingen... Uh, dat, dat onder meer uh, door, door, door zijn koppige, vele zeggen, compleet onredelijke gedrag, uh, dat we in de, de langste regeringsvorming ooit uh, terecht gekomen zijn, waar hij uiteindelijk uh, niet in geslaagd is om zijn partij, of niet gewild heeft om zijn partij mee in de regering uh, te, te brengen. Het grootste verwijt aan Bart de Weber is dat hij uh, al in heel die tijd dat hij zo populair is, zoveel stemmen haalt enzovoort, eigenlijk uh, nooit zelf uh, bestuursverantwoordelijkheid heeft uh, opgenomen. Hij is altijd uh, partijvoorzitter gebleven, aan de kant blijven staan, noemen men dat dan. Uh, het is niet zo dat zijn partij zelf geen bestuursverantwoordelijkheid heeft opgenomen. Ze, ze regeren mee in de Vlaamse regering. Maar uh, het is een partij die het heel moeilijk heeft met... Uh, ...de omslag maken van een, een radicale zweepartij met duidelijke principiële standpunten... ...naar een beleidspartij die uh, uh, water bij de wijn doet en die, uh, die meer regeert. Ja. Meneer Huibrechts, we hebben iedereen gevraagd ook muziek uit te kiezen... ...die verband houdt met de verkiezingen in België. Wat is uw keus geworden? Ja, ik heb uh, er eentje uit de oude doos gehaald... ...en dan nog wel een Nederlandstalig van Boudewijn de Groot... Uh, geïnspireerd door Bob Dylan. Er komen andere tijden. Het is niet uh, zo gewelddadig uh, wat er in België op til staat... Hoor, dan wat er in het lied beschreven wordt. Maar toch, uh, ik denk dat we uh, nu, bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012... en zeker ook in 2014, in België totaal andere tijden tegemoet gaan. We gaan het horen. En dank jullie wel voor dit gesprek, Karl Huibrechts en Tom Nagels. Alsjeblieft.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 De kans komt niet weer, dus kijk maar eens hier en zeg nog maar niks, de roulette draait nog door. En de winnaar is niet te bestrijden, maar hij die straks wint is wie gisteren verloor, want er komen andere tijden. Kom heren, regeerders, partij, jongens, kom. En blijf daar niet hangen en kijk niet zo stom Want hij die blijft zeuren is hij die krepeert De legers buiten strijden Op een slagveld wordt ieder van jullie verteerd Want daar komen andere tijden Kom vaders en moeders, kom hier en hoor toe zijn jullie praatjes en wetten zo moe? Je zoons en je dochters die haten gezag. Je moral die verveelt ons altijd. En vlieg op als de wereld van nu je niet mag. Want er komen andere tijden. De streep is getrokken, de vloek is gelegd. Op alles wat vals is en krom en onecht. Jullie mooie verleden was bloedig en laks. Wij zullen die fouten vermijden. En de man bovenaan is de laagste van straks. Want er komen andere tijden. Super, Boudewijn de Groot. En dat was de keus van Karl Huibrechts bekende Vlaming... en misschien vanaf morgen wel burgemeester van Braschaat. Komende week wordt er een heuse chocoladetop in Nederland gehouden. Gerenommeerde chocolademakers en kenners uit de hele wereld... komen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. De wereld van de chocola is booming. En de vraag is, wat maakt nou het verschil tussen goede en slechte chocola? We krijgen een antwoord op van Erik Sauer importeur van chocolade en een van de organisatoren... van die top in het Tropenmuseum deze week. En van Kees Raad, hij is chocolatier in het centrum van Amsterdam. Goedenavond allebei. En u moet in de microfoon spreken, meneer Raad. U is goed. Ja, dit komt helemaal goed. Mm -hmm. <laughs> Welkom wat bij. Uh, jullie hebben allebei uh, allemaal dingen meegenomen. Repen, en stukje chocola. En we gaan er ook absoluut van proeven. Alleen... Uh, ik zelf hou eigenlijk alleen maar van witte chocola... en ik zie dat jullie dat allebei niet bij je hebben. Hoor. Ja, nee, witte niet, chocola is alleen maar cacao, boter, melk, poeder en suiker. Dat is ja, geen nou chocola. En, nou, jawel, het is witte chocola. Nee, dat is geen echte chocola. Het is heel zoet, heel weeg. Het is voor hele kleine kinderen gemaakt. Ja, dat kan kloppen. En, uh, maar hoe, je hebt bent je in ho de categorie chocola, tot, tot een bepaald niveau van die... Maar ja, als je op smaakontwikkeling verder volgroeit... Dan word je volwassener en dan. Maar witte chocola op jouw leeftijd, kom maar. Ja, nee, ik geef mezelf eigenlijk. Echtelijk, er is een wereld te winnen. Benig. Ja, er is een enorme wereld te winnen hier. Potverdorie. Ik, wat is echte chocola? Pure chocola. Echte chocola, is pure chocola, waar alleen eigenlijk cacao uh, en uh, uh, suiker in verwerkt is. En dat it. En een beetje vanier? Kan een beetje vanier in zitten. Het liefst niet, want dan proef je zoveel mogelijk de origine van de boom. Um, en hij is hoog in cacao-percentage. Zodat je echt de cacao proeft. Kees, wat zit er in chocola als je het gewoon bij de supermarkt koopt? Uh, cacaoboon en suiker. En vaak uh, lecithine, een klein beetje, om, de, om, de, om het, om het uh, bij elkaar te houden. En vanilline. Of van, vanille, maar meestal niet. Maar vanilline. En is dat goede chocola als je die bij de supermarkt koopt? Um, ja. Het is net als bij wijn. Als je een wijn van 1 euro koopt... Wat zit er dan in godsnaam in die fles? En vanaf 12,50 kun je spreken over een betere wijn. Dat is bij chocola ook. Precies. En dan is het geen 12,50, maar dan, heb je over, dan spreek je over 3, 4, 5 euro. Dan heb je echt een goede reep. Maar die ga je niet. Dat is een reep die je niet in één keer wegwerkt. Oh je, ja, die weet ook verkeerd. Nee, je moet niet. Als je, als je, als je iets helemaal ja, gaat opslobberen, dan, dan, dan, dan ben je gewoon een. Je moet genieten. Ja, als, je zoete, als je een zoete trek hebt, dan kun je Jip, beter sorry. een mars kopen. Ja. En uh, dat is suiker met een heel klein beetje cacao eromheen. En dan is je zoete trek weg. Maar als je echt, echt iets tot je wil laten komen, echt wil proeven... waar het vandaan komt, zoals bij, inderdaad, bij een goede wijn of een goede port... Dan, dan is het interessant om juist die chocolades te proeven. Die origine chocolades, waarbij bonen uit specifieke regio's... Apart verwerkt worden tot een reep. Je dus echt proeft waar de cacao vandaan komt. De en, variëteit, de bodem, het klimaat, de boer. En wat proef je dan, Kees? Bij, bij wijn zeg je dan uh, smaak van oh, kersen. Het fruit. Kersen. Uh, diepte, breedte. Je gaat uh, in je, je mond ga je, ga je veel breder in smaak. Je, je proeft veel meer, er komen heel veel. Het is soort orkest in je mond. En dat is, dat is waar, je om gaat, waar het om gaat. Ik bedoel, het, is, het is een vrucht, het is fruit, het is. Nu wil ik het proberen. Het is, het is, het is, het is, Geef eens het is, wat uit jouw winkel. Ik wil ja, kijken ik wat heb, ik dan proef. Ik heb, wat, wat ik het wat wat wat allerlekkerste vind eigenlijk, en waar je het meteen in herkent, is een. Uh, het is heel simpel, een slag Maar dan met onze zelfgemaakte chocola. Want we maken in de winkel zelf, zelf chocola. Er zijn maar vier chocolaterieën in Europa die zelf chocola maken. En wij zijn er één van. En dat is wel heel bijzonder. We zitten gewoon in de warme straat... Waar, waar we het ambacht terugbrengen in de stad. Je bent een die, fabriekje eigenlijk. Ja, is, Dit is de een klein fabriekje. Ga je gang. En bijt, hem, ook bijt hem door in de tussentijd gaan wij ook. vertellen oh. wat je... <laughs> ja. In de tussentijd uh, vertel ik over de chocolade. Wat, wat er gebeurt is dat je vol fruit, puur oh, zuur, zure, fris... Wow. en dat is wat chocolade is. Het is fruit, fris, mm. intens, breed in je mond. Uh, puur. En, en Erik heeft uh, waanzinnig veel uh, hele goede, prachtige merken. die wij ook zelf in de winkel ook voeren. Mm. Uh, meegenomen. om ook om te laten proeven. Maar dit is waar het om gaat. Want Erik, jij importeert uit wat voor landen? In wat voor landen heb je eigenlijk de goede cacaobonen? De meeste goede cacao komt uit. Ik leg het even weg, want anders ga ik het makken. Ja. Ze ja. Maken. ja. De meeste goede cacao die komt uit uh, Zuid-Amerika. Uh, Zuid Daar komt cacao ook oorspronkelijk vandaan. En ik heb twee uh, merken, vertegenwoordigd die uh, ook in het land van cacao uh, productie gemaakt worden. Dat is een nieuwe trend. Dat is wel interessant dat er steeds meer kleine chocolademakers opstaan. Ik heb hier een hele mooie uh, chocolade van Pacari. Uh, de Manabi, die komt dus uit de regio Manabi. Ik zal je een klein stukje geven, je moet ja. hem eigenlijk rustig laten smelten op je tong. En daarvoor ja. heb je eigenlijk alleen maar een klein stukje nodig. Ja. Kees wil ook aangevangen. Denk het ook, die houdt ervan, volgens mij is een liefhebber. Mm -hmm. En dit is een hele mooie. Nou, ik, het mooie van deze chocola vind ik dat hij uh, bijna. Uh, het is bitter, maar niet bitter. Citrusachtige ja. naam. maar hij is heel dun van smaak, ja. heel fris. Het ja. is een fris fruitige chocola gemaakt van de authentieke Arriba Nacional Boon. Dat is de authentieke boon uit Ecuador. <lacht> Kees, het, het is een trend aan het worden. Kleine chocoladeboertjes, kleine chocoladewinkeltjes, kleine chocoladefabriekjes, zoals, zoals jij hebt. Mm. Maar waar komt die trend vandaan? Wie zijn de kopers? Wie zit er nog op te wachten? Nou, is een. Uh, <clears throat> ik, wat, wat ik zie in de, op dit moment is dat er uh, ook in de trend met de economie is dat er uh, veel meer kleine bedrijven komen die oorspronkelijke producten gaan maken. Zoals bakkers die uh, oorspronkelijk brood gaan maken. Dat zie je ook met chocola, met koffie, met, ook met vlees. Het is, het is echt en restaurants die heel authentiek... Uh, niet traditioneel vanaf de kaart, maar echt veel meer op product... veel meer op groente, heel erg uh, puur aan het werk gaan. En dat op het bord terug laten komen. Dat mensen echt denken van, wow, dit, dit, dit, dit smaakt gewoon waanzinnig. Maar het is wel duur, het is wel voor de elite. Nee. Het is helemaal niet duur. Nee, maar dan, kan nee, de gewone man top chocola ook tuurlijk, betalen? Tuurlijk. Maar, dan, je, je, maar dit soort chocola, daar neem je een klein stukje van. Je gaat niet grazen. Je gaat, kijk, wat Erik net ook zei... Als je zin hebt in een heel veel... Als je trek in uh, suikers en cacao hebt... Nou, dan neem je gewoon een mars. Of, maar dan ga je gewoon grazen. Of maar, snickers. De reep kost 4 à 5 euro. En dan heb je echt... Nou, de, de, de Pacari chocolade is dan 3 euro in de winkel... Wat betaal je voor een Big Mac? Dus, wat voor kwaliteit kun je krijgen? Dus op zich, Ik vind het qua smaakbeleving is het beslist niet duur. Het is wel een stap voor de consument van een, een reepje van 1 euro in de supermarkt... die van West-Afrikaanse bulk cacao gemaakt is. Of een origine reep gemaakt door een kleine cacao-producent in Ecuador. Dat is echt een verschil. Um, met de, eigenlijk met de koffie is het niet anders geweest... Vijftien jaar geleden hadden we twee soorten koffie. Roodmerk en goudmerk. Ja. En zilver. Kijk nu wat we hebben. Latte. Latte. Macchiato van alles. Die kant, die kant gaat het op. Wie komen er naar die top toe? Wat zijn het voor mensen? Wat, wat gaan jullie dan dagenlang bespreken met elkaar? Nou, Dat zijn de echte chocoholics in eerste instantie. Mensen die uh, echt alles van chocolade willen weten. Die willen luisteren. En, en ook de, de kleine chocolademakers willen ontmoeten. Uh, het is ook de professionele markt, dus mensen die met cacao en chocolade werken. Het zijn een wederverkopers. Dus voor dat soort mensen die ook echt willen proeven, uh, de hapjes daarvan willen proeven, die komen naar het evenement en die komen verrijkt er weer uit terug. Kees, er gaan heel veel geruchten over het effect van chocolade, bijvoorbeeld op je intelligentie. Ik las bijvoorbeeld dat landen met veel Nobelprijswinnaars toevallig ook landen zijn waar ze veel chocola consumeren. Ja, maar chocola is heel gezond. Of, is, of zijn dat fabeltjes allemaal? Nee, het, het, chocola. Ik, heel veel mensen vragen altijd bij: hoe, nou hoe kan je zo gezond kun je zo slank blijven? Maar van chocola er zitten zoveel endofine serotonine, maar ook anti antioxidanten in, die ervoor zorgen dat je, dat je gewoon niet dik wordt. En dat je, dat je hersen uh, gewoon veel beter functioneren, vooral bij vrouwen. Vrouwen hebben gewoon endofine serotonine nodig om, om zich prettig te voelen. in, vooral in menstruatieperiode hebben ze vaak extra chocola nodig. Dan zeggen ze, oh, ik heb zo'n zin in chocola. Ach, ze moeten gewoon... hun lichaam vraagt om chocola, want er zit die stof in... die ervoor zorgt dat zij zich weer beter voelen. Ze dus gaan ze naar de winkel, kopen ze chocola... en dan gaan ze chocola eten, maar dan voelen ze zich schuldig... want dan worden ze dik, denken ze dan. Uh, maar ja, dan moet je niet gaan melkchocola en geen witte chocola... maar dan moet je gewoon pure chocola nemen. En daar zitten dus inderdaad stoffen in... die ervoor zorgen dat je je veel prettiger voelt... Erik, dat zou ook erotiserend zijn, goed voor het seksleven... of is dat ook een fabeltje? Nou, uh, probeer het, zou ik zeggen. Ik denk, uh... Heb je iets bij je? Nou, deze, moet ik zeggen, die je net geproefd hebt... Uh... Ja, het heeft volgens mij nog geen werking, maar misschien nog nee, een stukje. Nee, maar dat neem we vanavond eentje mee en deel hem, zeg ik... Uh, met, je, met je ega, als je dat wil, of ego. Ega. En, uh... Zo. <laughs> en ervaar het, zou ik zeggen... Ik, uh, ik krijg regelmatig van, uh, van uh, klanten te horen dat ze er, uh, dat ze er positieve effecten van uh, ondervinden. Maar iedereen proeft anders, iedereen ervaart anders. Ik uh, wil iedereen uitdagen om het gewoon uit te proberen. Ga naar de winkel van Kees Raad. Hij heeft een prachtig assortiment uh, aan origine chocolades plus zijn eigen producten. En daar kun je echt uh, uh, je vo volledig uitleven in origine chocolades. Tot slot, Kees, wat is de allerlekkerste chocolade die je ooit gegeten hebt? Wow, dat is. Um... Ja, dat zijn er meerdere. Zijn... Ik heb echt meerdere momenten van uh, genot gehad in, uh, op chocoladegebied. En dat heb ik trouwens uh, wekelijks. Um, maar mijn allerlekkerste chocoladeervaring was uh, dat ik voor het eerst mijn eigen chocoladeijs uit de machine haalde. Ik. Nou, ik ga echt voor de pure chocola en één. Nou, maar ik moet zeggen, het zijn verschillende die favoriet zijn. Ik heb de Pacari Manabi al genoemd. Ik vind ook de Pura Porcelana van Original Beans vind ik heel erg goed. Het heeft bijna een gelaagde nasmaak. Dat is echt een, een beleving om dat te proeven. We gaan wat muziek draa draaien. Dan gaan we ondertussen truffels eten hier. Ik, ik dank jullie wel. De twee chocoholics die hier op bezoek waren. Erik Sauer en Kees Raad. Dank je wel. En uh, we gaan verder met... Belgische muziek aan de lijn. Nu zanger en gitarist van de Zita Swoon groep Stef Camille Karlens. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is de sfeer momenteel rond de verkiezingen in België, Stef Camille? Ja, gespannen. Hè? Het is, uh, er wordt uh, gekozen voor gemeentes en de steden, maar eigenlijk uh, gaat het ook over... Uh, het een soort uh, generale repetitie voor de verkiezingen, en uh, federaal, dus... Uh, je hebt je vaak politiek geëngageerd uitgelaten, met Raymond van het Groene Woud ook protestliederen gezongen en zo. Waar kun je je druk over maken? Uh, nu, in Antwerpen zelf uh, is mobiliteit een heel belangrijk thema. We zitten hier met uh, een probleem dat, uh, een, dat we een ring hebben die door de stad loopt, voor heel veel internationaal verkeer uh, overkomt. En uh, er zijn twee actiegroepen in Antwerpen, Ademloos en Straten-Generaal... die al jaren actie voeren om een beter uh, plan te bedenken voor uh, die mobiliteit. En dat is een van de grote thema's ook morgen hier uh, in Antwerpen bij de verkiezingen. Heb je zelf wel eens overwogen de politiek in te gaan? Absoluut niet, hè. Ja, waarom niet? Dat, ik me... dat is niet te combineren met, uh, met wat ik doe als, art als artiest. Maar ik probeer me wel, uh, ik probeer te helpen wat ik kan... Als ik je ergens iets in geloof, dan beweeg ik helpen. Ja. En welke muziek heb je voor ons uitgekozen? Ik heb gekozen voor Isbels, het lied As Long as It Takes. Het is een uh, minder bekende Belgische groep, misschien, maar uh, het is prachtige, prachtige muziek, heel mooi gearrangeerd. En uh, de song gaat over uh, ecologie ook, over uh, de klimaatopwarming, over uh, de toekomst, de toekomst van onze kinderen ook. En uh, het is op een prachtige poëtische manier uh, gebracht, heel melancholisch. We gaan het meteen draaien. Stef Camille Gardens. I Omdat het niet alleen om uh, Walen en Vlamingen gaat, maar ook om, uh, om het milieu. Isabels, as long as it takes. Het is vijf voor twaalf. Eddie van Helen is door het blad Guitar World uitgeroepen... tot beste gitarist van de wereld. Bij ons staat hij bekend als Edward Lodewijk van Halen... in 1955 geboren in Nijmegen. Samen met zijn broer Alex formeerde hij in Amerika de hardrockgroep. Van Halen. Ad van der Berg zelf ook hardrockmuzicus en gitarist. heeft onder meer gespeeld bij Vandenberg en Whitesnake. U kent hem persoonlijk ook goed, hè, meneer van der Berg? Ja, ja, ik ken hem ook persoonlijk. En, uh, ja, dit is, uh, ik vind het wel een zekere terechtheid hebben dat hij... Uh, kijk, het is natuurlijk een gitaarblad en uh, dat kan uh, van jaar tot jaar wisselen, maar... Uh, ik vind ook volgordes moeilijk op dat gebied om te zeggen van nou, die, is de beste, die is de beste, die is de beste of die is de snelste of die is de dit of dat. Maar... Want wie zou u zelf hebben gekozen tot nummer 1 nou, in de wereld? Nou, ik, ik, ik, ik zelf zou gaan zijn om, uh, om bijvoorbeeld te zeggen van nou, de vijf of tien invloedrijkste gitaristen of, of, of zeg maar karakteristieken. Nou, daar hoort Eddie absoluut bij en ik ben blij dat hij op staat. Want uh, ik heb, ik heb uh, hele vreemde keuzes gezien in het verleden bijvoorbeeld in het Bladden Stone waar... Uh, hele foute gitaristen uh, werden gekozen. Ja, die, die, die, die. Kijk, Eddie, Eddie van Heil heeft een ongelofelijke impact gehad op, op inmiddels, denk ik, drie, drie generaties gitaristen. En ik vind het uh, geweldig dat, uh, dat dat blad uh, in ieder geval op die plek is gezet. Hij staat boven Jimi Hendrix, weinig Jimi Hendrix, maar ook boven Brian May van Queen. Is dat terecht? Is die beter dan zij? Nou, dat bedoel ik te zeggen. Um, ik, ik ben er niet voor om, om, uh, om zeg maar een 1, 2, 3, 4, 5 uh, tot en met, weet ik veel hoeveel. Uh, Zeggen, want ik vind dus ook niet dat je emoties uh, kan vergelijken als, als zijnde in een wedstrijd. En hetgene het wat al die ziekterichten, uh, zeg maar wat de overeenkomst is, is dat ze allemaal met enorm veel emotie spelen en eigen geluid hebben. Wat je na, na vier, vier noten hoor je bij wijze spreken, over het Eddie, Eddie is of, of, of Brian of, uh, of, of Jimmy Hendrix of wat dan ook. Waaraan herken je Eddie van Helen na vier noten? Nou, hij heeft een, het is de combinatie van, van, van zijn attack, zeg maar, de manier waarop hij de snaren aanslaat. Maar met name, uh, uh, hij heeft een soort vlinderig, uh, vlinderigheid in zijn spel. Het is eigenlijk aan de ene kant heel lichtvoetig en aan de andere kant uh, is het tegelijkertijd ook heavy. En uh, het heeft enorm veel power en, uh, ja, en tegelijkertijd uh, combineert hij die en vlugheid met, uh, met een hele bluesy uh, toonkeuze. Ja, het is, hij heeft een, een stijl neergezet waar... Uh, Gitaristen als van mijn partie Vi en Joe Cepriani, die, die ook behoorlijk worden gewaardeerd. die waren er niet geweest als Eddie uh, niet was gekomen met die stijl. Want dat heeft hij echt gewoon eigenhandig uitgevonden en neergezet. Voor het grote publiek is het waarschijnlijk het bekendste wat hij ooit heeft gedaan, de gitaarsolo in Michael Jackson, Beat It? Ja, absoluut. Ja, dat is, dat, dat, daar hoor je ook meteen, dat, dat is Eddie Van Halen. En um, dat is natuurlijk... Ja... Misschien Eddy van den Heden. Uh, hoe is het trouwens met uh, Eddy? Want hij was op wereldtournee, maar hij moest een concert in Japan aflasten. Ja, hij, uh, ik, heb, uh, ik heb een tijdje niks ervan gehoord. De, het wordt uh, enigszins in uh, mysterieuze stilzwijgendheid gehuld uh, terecht. Want uh, als er gezondheidsproblemen zijn, dan, uh, dan hoor je er normaal gesproken niet dat loop je niet zo makkelijk mee te kopen. Dus ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik denk wel dat, er, dat het niet, uh, geen licht griepje is, zeg maar. Hij heeft uh, een paar jaar geleden ook een probleempje gehad. En uh, iets met zijn tong was, uh, een tumor of iets dergelijks. Uh, ik, ho ik hoop dat het uh, gauw opgelost wordt. Want uh, ja, het, zou, uh, het zou niet goed zijn voor de, voor de wereld, vind ik. Als, uh, als er iets met hem zou gebeuren wat ernstiger was. Nou, in elk geval is hij door Guitar World tot beste gitarist gekozen. Ja, dat vind ik geweldig. Absoluut. Hartelijk bedankt voor dit commentaar, Ad van den Berg. Heel graag gedaan. Daag. Precies, daag. En dit was met het oog op morgen op uh, deze zaterdag. Uh, mo morgen weer een gitarist, want dan is er een live optreden... van de wereldberoemde Robert Cray van de Robert Cray Band in het Oog. En de gastheer is dan John Jans van Galen. Daar hebben luisteraars gebeld om uh, waar, die, waar die top nou is, die chocoladetop. Nou, dat is dinsdag en woensdag in het Tropeninstituut in Amsterdam. En alle informatie kunt u vinden op de website originchocolate.eu. Straks Patrick Lodiers in BNN de overnachting en hij ontvangt dan de meest verlegen man van Nederland, auteur Robert Vuijsje. Goed weekend. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.